En dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitsmeister. Met wat uh, vertragingen door de gladde wegen. Het zijn er uh, zes op dit moment. Je krijgt van mij de drie langste. Te beginnen op de A2 start ook een bos richting Maarsen bij Pavendorp. 1 uur en 1 minuut. De A27, Gorkum richting Utrecht. Bij Houten is ook een gladde weg. Daardoor 21 minuten vertraging. En de A27, Utrecht richting uh, Gorkum bij Hagenstein. Is ook een uh, spekgladde weg. Pas op daar 38 minuten vertraging. Controles, dat is er eentje op de A12. Ik denk niet dat je daar te hard gaat rijden met het minuten weer, maar wel sportief uh, dat ze er staan. Dat ze proberen. Utrecht richting Gouda bij Waddenksveen. Opgepast bij 28,5. Jouw thuis, jouw smaak. Met Carwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwij maak het mooier. 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect. Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto...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 Walker en Heartbreak Melody op Radio 538. Welkom, zondagavond. Het is zeven uh, minuten over acht. Tijd om weer een voetmythe uh, te slopen. Ja, uh, dit keer. Zoetstoffen zijn slecht voor je. Ja, iedereen kent wel iemand die zegt als je vraagt... Weet je, heb je ook Cola Light, dat diegene zegt... oh, doe maar niet, nee, dat is chemisch, dat is troep. Ja, mijn tante is er zo eentje, altijd. Alsof je bij één slok Cola Zero ineens in je sterfbed moet gaan liggen, weet je wel. Nou, spoiler, dat hoeft niet, nee. Je hebt gewoon verschillende soorten zoetstoffen. Aspartaam of uh, sucralose. Ja, daar heb je zo weinig van nodig... Uh, dat je drankje zoet wordt uh, zonder een suikerbom... dat het wel oké okay is om daar een beetje van te nemen. Maar van die suikervrije snoepvarianten, weet je wel, ja, als je daar een zak van leeg eet... dan weet je buik het ook even niet meer. Ja, dan dandet. <laughs> ik heb dat laatst gehad toen ik suikervrije ovale dropjes uh, had gegeten. Oh, mijn god. Dus nou, eh, nee, uh, zoetstof is niet per se slecht. Het hangt een beetje af van hoeveel je neemt. Een blikje Cola Light, ja, dat is geen smoothie, maar ook geen gifbeker. En het kan natuurlijk wel helpen als alternatief voor suikerhoudende frisdrank. Weet je wel, zeker voor als je wil afvallen. Zolang je maar met mate drinkt, is het gewoon veilig. Ja, alleen liters per dag is nooit goed. Maar het is ook geen goed idee met water, weet je wel. Alles met te ervoor is niet goed. Behalve tevreden. God, nu lijk ik echt op mijn moeder. 538 Klik nog even mijn cola zero open hoor je ondertussen de nieuwste Taylor Swift. Dit is Sopalight. samenwerking blijft dit. Hè? David Guetta, Toons en I en Teddy Swims en gone, gone, gone. 538. Julia van Rijendam. Jij hebt toch ook wel van die kleine geluksmomentjes waarvan je denkt ja, dat is fijn. Ik heb dat bijvoorbeeld uh, met het stoplicht, weet je wel, wat dan op uh, groen schiet. Als je dan aankomt rijden. Of als een schaar zo lekker door zo'n inpakpapier glijdt, weet je wel, zo. En iets zo... Je snapt wat ik bedoel. Toch? Ja, ik dacht even die soundeffecten erbij. Die duiden toch even. Um, of, ja, deze is ook lekker. Als je stekker zo in één keer zo vlop in het, in het stopcontact gaat. Heerlijk. Ja, of deze is misschien nog wel actueel. Uh, als, je, als je een beetje slipt met je auto in de sneeuw. Weet je wel, niet te veel. Dan word je ineens gewoon een soort uh, klein kind. Toch leuk? Ja, geluk zit hem in de kleine dingen. Ah, dit nummer dat werd uh, gebruikt als uh, sound voor het duiden van deze kleine geluksmomentjes. Hij is uh, gemaakt in uh, Maak het of kraken door jou. En daarom uh, nu op je radio Just Jack Style en John. And turn the lights off. Radio 5, 3, 8. I said, Zometeen is het tijd voor een nieuwe ronde van Maak Het of Kraak Het... waarin jij eigenlijk de baas bent over de nieuwe muziek hier bij Radio 538. Ik moet je zeggen, ik ben echt razend enthousiast over de Maak Het of Kraak Het van zometeen. En stiekem een beetje fan van deze man. Ja, ik heb zelfs een handtekening van hem. Ik heb een foto van hem. Ik heb een poster van hem. <laughs> Op mijn kamer, ja, echt waar. Hij heeft een nieuwe banger en ik kan niet wachten om hem aan je voor te stellen. Je hoort het zometeen.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 Maak het of kraak het, eerst al let's home. 538 Standing right on the edge Looking into each other's eyes We're just one step away From this fall op Radio 538 dan is het tijd voor een nieuwe ronde van Maak het of kraken met vanavond nieuwe muziek van de man achter deze hits I, I, love to go. I wanna be five Are you with me, Are you with me? Frequencies is er daar met nieuwe muziek. En ik moet zeggen, ik ben zelf echt uh, dol op deze man. Ik uh, luister zijn muziek al heel erg vaak. Misschien jij ook, echt al vanaf uh, Are You With Me? En ik ga ook echt ieder jaar naar Tomorrowland toe, omdat ik hem heel graag dan live wil zien uh, draaien. Want dat is altijd een feestje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de afgelopen jaren heeft hij een soort ja, nieuwe sound gevonden op festivals. Dat was een beetje de drum and bass uh, sound. Daar moet je van houden. Dat is echt, you love it or you hate it. Nou kan ik dat van hem wel goed hebben, maar ik stond daar afgelopen jaar te Morland en toen dacht ik. Oeh, ja, ik ben weggelopen. Ja, dat doe ik niet snel. Dat doe ik niet snel bij mensen die ik vet vind. Dus ik, ja, ik vond het... Ja, ja, nogmaals, misschien vind jij het wel heel vet, maar ik hield er niet zo van. Um, nou is er een nieuwe muziektrend uh, gaande. Dat is Hard House. En daar springt ongeveer, nou ja, iedere DJ op momenteel. Uh, zo ook Last Frequencies, ja. Hij heeft een nieuwe Hard House track. Hij heet Listen To Me. Ja, en als hij dit gaat spelen op Tomorrowland. En ik bedoel, wij staan er vanaf dit jaar. Hè, we hebben een samenwerking met Tomorrowland. 58, ja, dan blijf ik wel staan. Dan kan ik hem beloven. <laughs> dus je hoort het al, ik ben razend enthousiast over deze track. Maar ik ben heel erg benieuwd uh, wat jij ervan vindt. Want het gaat uiteindelijk om uh, jou. Jij bepaalt of hij de playlist gaat halen of niet. Denk je, nou Joh, ik ben het met je eens. Wat een banger. Dan stuur je hem maken. Denk je, nou, ik sla deze even over. Dan stuur je en kraken. De nieuwste Last Frequencies. Dit is Listen To Me. Maak het of kraak het. The lost frequencies en listen to me op radio 58 in makers of Kraken. Met de grote vraag: wat vind je ervan? Moeten we dit toevoegen aan onze playlist? Dan stuur je een maken. Denk je, nou, ik voel het niks? Dan stuur je een kraken. We zeggen altijd: typen is leuk, inspreken is nog veel leuker. Hoor je zo meteen zelf terug op de radio? Eerst Carly Rae Jepsen, nu in Call Me Maybe. Look right at your baby. Krak het. Krak het. Krak het. Oh. Nieuwe muziek van Last Frequencies. Hij is op de Hardhouse Tour uh, een, een boot, boot, boot gesprongen. Ja, dat moest ik zeggen. En de vraag aan jou is heel simpel. Uh, wil je dit vaker horen op Radio 538? Dan uh, stuur je een maken. Denk je nou, ik voel deze even niet? Dan uh, stuur je een kraken. Je kan het uh, inspreken via de F van 538. Dat heeft ook uh, Jesse gedaan. Joel, hey. <laughs> ik wil deze plaat graag maken. Yes! yes. Genoteerd dan uh, Marcel. Ja, stiekem toch voor de tweede keer eigenlijk. Maar maken, maken, maken. Dankjewel. Groetjes van Marcel uit Newfield. Ja, klopt. Ik heb een uh, vrijdagavond. Toen de avondshow deed ik samen met uh, Jordi. Heb ik hem stiekem al even aan je laten horen. Um, dus het is inderdaad de tweede keer dat ik hem draai. Dan uh, Walter, die heeft dat ook door. Ja, Julia. Je had hem vrijdag al laten horen. Maar dit is vet. Deze gewoon hele dikke maken. Groetjes, Walter. Hoppa. Leuk. Dan Arnold. Hi, Julia. Met Arnold. Ik ben wel verkouden. Maar ik zeg zeker maken... Fijne uitzending. Oké, okay, en verkouden horen we je ook gewoon uitstekend hoor je Dankjewel voor je appje. Dan Kimberly nog. Een hele goede avond. Ik vond het niet op zich wel veel van hetzelfde. Maar voor nu toch het ja, voordeel van de twijfel. Dus uh, een maker. Hebben we genoteerd? Dan uh, zullen we nog even eentje doen van uh, Marcel ook. Veel Marcels. Oh Julia met Marcel broeders. Deze moet je maken. Een vet nummer. Oké, okay, C-les gaan we doen het is niet meer heel spannend want uh, ja alleen maar makers binnen en dat betekent dat je hem sowieso volgende week zondagavond rond de kwart over acht weer gaat horen hier op Radio 538 Wie je ook zo meteen gaat horen Martijn Lagrave veel plezier Clouds that keep raining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 Dankjewel. Wat staat het te zwaaien, Juul? Wat wil je zeggen? Ik ben niet ziek. Je bent niet ziek? Oh. Misschien moet ik dat even uitleggen. Julia ging net eventjes een coronatest doen. En die is negatief. Ja, nou, super! Heel fijn! Nou, dan kun jij lekker uh, de stad in zo meteen. Uiteraard verkeer op Flitsmeister. Het is best wel druk. En dat komt natuurlijk door het barre winterweer. Er zijn vijf vertragingen momenteel volgens Flitsmeister. Eentje op de A2 Maarsen richting Oude Rijn. Tussen Maars en Oude Rijn. Door een gladde weg. 10 minuten vertraging op de hoofdrijbaan. Dan de A2 Maarsen richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Nieuwegein Zuid. De parallelbaan. 7 minuten. En de A2 Den Bosch richting Maarsen. Tussen Nieuwegein Zuid en Utrecht-Papendorp. 36 minuten. De A27 Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en Rijnsweer. Door een ongeluk daar 17 minuten. En A27 Utrecht Gorkum. Andere kant op dus. Tussen Lunetten en Hagenstein. Gladde weg 25 minuten. 20 minuten vertraging. Flitsers zijn er niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze door een Job bouwen. Maar als je er ietsje ziet, geef hem even door via de Flitsmeister app. Dankjewel. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu alle natuurlijke verzorgingsproducten van Knijp 1 plus 1 gratis. Dat momentje voor jezelf, dat wil je toch uh, hebben? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor deze.